In Cairo hebben honderden tegenstanders van president Morsi de nacht doorgebracht op het Tahrirplein. Ze hebben zo'n twintig tenten neergezet, kennelijk met de bedoeling om voorlopig op het plein te blijven. Gisteren demonstreerden duizenden mensen in Cairo. De groep die vannacht op het plein bleef hoopt dat er vandaag opnieuw duizenden mensen de straat op gaan. Ze eisen dat president Morsi de macht die hij donderdag naar zich toe trok weer afstaat. Hij regelde per decreet dat geen van zijn besluiten kan worden voorgelegd aan een rechter. In Cairo riepen de betogers leuzen waarin ze Morsi vergeleken met Mubarak, die vorig jaar werd afgezet. Morsi zei gisteren dat hij zijn macht niet zal gebruiken om er persoonlijk beter van te worden. Een door de immigratie- en naturalisatiedienst afgewezen asielzoeker uit Servië is in zijn eigen land vermoord. Dat meldt het onderzoeksprogramma Argos. Deskundigen zeggen dat de IND een inschattingsfout heeft gemaakt. De 49-jarige Serviër Kosanovic was de broer van een belangrijke getuige van het Joegoslavië-tribunaal. Hij vluchtte in 2005 naar Nederland nadat hij in Servië was bedreigd en mishandeld. In 2007 moest hij terug naar Servië. Daar werd hij twee jaar later doodgeschoten door de man die hem eerder had bedreigd en mishandeld. De IND zegt in een reactie tegen Argos dat de asielaanvraag zorgvuldig is beoordeeld. De Amerikaanse acteur Larry Hackman is overleden.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 Volgens de jongere voorzitters moeten de bonden meer actie ondernemen in plaats van afwachten. Het leger van Nigeria heeft veel geld gezet op de hoofden van de belangrijkste leiders... van de militant-islamitische beweging Boko Haram. Degene met informatie die leidt tot de arrestatie van de vermoedelijke leider krijgt 300.000 dollar. Voor andere leden van Boko Haram is de beloning 60 tot 150.000 dollar.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 Goedemorgen, het is zaterdag 24 november. Een actie tegen spreekkoren langs de lijn. Sta op tegen kanker, straks een reportage. VVD heeft nogal wat te, te bespreken vandaag. We blikken vooruit met Ed Nijpels. En een hypotheek van pensioengeld. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland... willen meer beleggen in Nederlandse hypotheken. APG en PGGM pleiten voor de oprichting van een nationale hypotheekbank. Deze bank zou door de overheid moeten worden gesteund. Een oproep aan pensioenfondsen om meer te investeren in hypotheken is net gedaan door Bernard Wientjes, de werkgeversvoorman in het Financieel Dagblad. Hij meent dat het hard nodig is om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Gertjan Dennekamp van de Economie-redactie. Gertjan, uh, waarom is het zo nodig dat pensioenfondsen woninghypotheken gaan, uh, gaan investeren? Dan ja, dat kan ik het beste illustreren met een eenvoudige rekensom. Want in Nederland hebben we ongeveer voor 650 miljard aan hypotheken uitstaan. Maar ongeveer de helft daarvan is Nederlands spaargeld. En de rest moet dus van andere kanten komen. Meestal uit het buitenland, maar door de crisis is dat op dit moment enorm ingewikkeld. Dus Nederlandse banken hebben moeite om aan geld te komen voor de hypotheken. En daarom die oproep dus deze week van Bernard Wintjes... van pensioenfondsen, stap in dat gat. En eerder kwam die oproep ook al vanuit de banken. Ze hebben gewoon moeite om geld te vinden. Er is een enorme bak geld die we met z'n allen hebben. Dat zijn de pensioenfondsen. En dus zeggen de banken, pensioenfondsen doen jullie nu ook wat. Ja, pensioenfondsen zouden misschien wel willen... maar dan zullen ze natuurlijk ook uh, een soort zekerheid willen. Jazeker, want pensioenfondsen zeggen... ja, mensen zijn op andere manieren dus afhankelijk van hun huis. Uh, ze sparen daarmee. Dus als het dan slecht gaat met de huizenmarkt... en wij zitten er ook nog eens forse in met het pensioengeld... dan gaat het dus ook nog eens een keer slecht met hun pensioenen. Dat willen we niet. We willen zekerheid. En daarom dit voorstel van APG en PGG waarbij ze pleiten voor een nationale hypotheekbank die gesteund wordt door de overheid. Samen zijn ze goed voor 450 miljard pensioengeld en zeggen ze we willen best stappen zetten op die hypotheekmarkt, maar dan moeten we dat veilig kunnen doen en dan moeten we dat op een manier doen waar we als pensioenfondsen ook blij mee zijn. En gesteund worden door de overheid, wat bedoelen ze dan? Nou ja, ze maken de vergelijking met de Nederlandse NHG. Want daar staat de overheid al garant. Dat is de Bijna een miljoen huishoudens. Nationale hypotheekgarantie. Bijna een miljoen huishoudens in Nederland hebben een hypotheek met die garantie. Nou, APG en PGGM zeggen nu... laten we de NHG vervangen door die nieuwe Nationale Hypotheekbank. Deze bank geeft schuldpapier uit, dat kopen wij... En wij kopen dat omdat we zeker zijn dat uh, uh, de waarde daarvan behouden blijft... omdat de overheid daarachter staat. Nou, die bank die krijgt dus geld van ons en dat kunnen ze weer omzetten in hypotheken. Nou, op deze manier denken de pensioenfondsen, zijn wij bereid... Om meer te doen op die hypotheekmarkt. Met de oprichting van die Nationale Hypotheekbank zou een significant grotere hypotheekfinanciering van de pensioenfondsen op slag een reële optie worden. Al dus Angeline Kemna van APG. Ja. Bestaat er ergens in het buitenland al zo'n soort Nationale Hypotheekbank? Uh, ja, in Duitsland bestaat er uh, zo'n systeem. Uh, Fannie Mae kennen we natuurlijk allemaal nog uit Amerika, waar het gigantisch oh, daar, mis is gegaan. Ik wou zeggen, daar heb ik hele uh, negatieve beelden bij. Uh, ja, maar je kunt het volgens de pensioenfondsen ook zo organiseren... dat het niet mis hoeft te gaan. En uh, uh, dat stellen ze nu dus uh, voor. Uh, zij zeggen dat uh, als we het op een goede manier doen... dan hebben de pensioenfondsen de garantie. En aan de andere kant uh, uh, kunnen we bijvoorbeeld ook hypotheken uitzetten... die uh, wat goedkoper zijn. Er is wel één vraag... Want de banken die hebben eigenlijk op dit moment helemaal geen moeite om geld aan te trekken onder die NHG-garantie. En misschien willen ze dat eigenlijk ook wel het liefst zelf doen. Ze hebben juist moeite om wat risicovollere hypotheken in de markt uh, te zetten. Dus dit is niet uh, de oplossing die direct door alle partijen omarmd zal worden. Maar het geeft wel aan dat uh, uh, de pensioenfondsen willen nadenken over een oplossing. En ook bereid zijn daar stappen in te zetten. Ja, en dan is het misschien ook wel aan de politiek. Want de politiek, legde jij net uit, moet daar ook dus een rol bij spelen. Zeker, de politiek moet er ook een rol in spelen... maar de pensioenfonds staan hier toch wel redelijk eigenwijs in... omdat ze zeggen, van, ja, wij gaan over het pensioengeld van mensen... en daar moet je geen risico's mee nemen die niet te overzien zijn. Dus zeggen ze, we willen het alleen doen als we het op een veilige uh, manier kunnen doen... en dat we niet aan, aan papier zitten, aan hypotheken zitten... waar we nooit meer van afkomen. Dankjewel, Gert jan Gert jan Dennekamp was dat. En wat de politiek ervan denkt, kunt u onder andere straks horen... om 11 uur in Tros Kamerbreed. Dan gaat het over de woningmarkt. En daar is uh, Jacques Monas, de gast van de Partij van de Arbeid. Om half elf begint in Den Bosch het partijcongres van de VVD. Er is wel het een en ander te bespreken. Oud-fractievoorzitter oud en oud-lijsttrekker Ed Nijpels aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, weer versloten. Ja, er zijn fouten gemaakt, daar moet straks over worden gesproken. Welke fouten moeten er wat u betreft niet meer gemaakt worden? Wat moet de conclusie zijn vandaag? Nou, ik denk dat de, de conclusie moet zijn dat er, als het gaat over de communicatie, dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan. Daarvoor hebben Zelstra en, en Rutte al een excuus aangeboden. Ik denk dat ze het goed aan doen om dat vandaag nog eens goed uit te leggen. En dan moet er een vette streep onder, want uh, we moeten door met het beleid van dit kabinet en niet te lang blijven zeuren. Ja, nou is er ook een deel van het, uh, het VVD-partijleden uh, die zeggen... maar we willen ook in de toekomst eigenlijk inspraak uh, krijgen. Moeten leden inspraak krijgen in dit soort gevallen? Nou, VVD's moeten uiteraard inspraak hebben. Dat hebben ze ook als het gaat over het verkiezingsprogramma. Er wordt vandaag ook gediscussieerd over de vraag... of, of alle besluiten van een congres uh, vlak voor de verkiezing... of die wel echt goed in het verkiezingsprogramma terecht zijn gekomen. Daar is geloof ik ook een motie over. Daar, daar mag je over discussiëren. Maar de principiële vraag is, moeten wij ook als partij... net zoals bij de PvdA... moeten wij een soort goedkeuring geven aan het onderhandelingsresultaat? Dat het zou een breuk zijn met de traditie binnen de VVD... Eh, dat we dat gewoon overlaten aan de gekozen volksvertegenwoordigers. En dat is eh, de Tweede Kamerfractie. Het is natuurlijk nu een beetje lastig... want die Tweede Kamerfractie die, die heeft toch niet helemaal goed opgelet. En, en daardoor krijg je dit type discussie. Maar principieel hebben wij nooit een situatie gehad en, en daar heb ik ook niet direct de voorkeur voor dat een, een congres uh, zich gaat voor, uitspreken voor of tegen regeringskort. Het helpt denk ik overigens ook niet uh, met, met fouten die in de regeringskort zijn gemaakt. Uh, want uh, kijk maar even hoe het bij de PVV is gegaan. Daar was men massaal gelukkiger met regeringskort omdat de VVD ongelukkig was. Ja, maar goed, je kan ook principieel zeggen van, nou, het is ook een soort democratisch recht. Je bent lid van een politieke partij en dan moet je ook invloed kunnen hebben. Ja, ik, daar ben ik een groot voorstander van. Ik, op een aantal punten ga ik soms zelfs verder dan de VVD... bijvoorbeeld als het gaat over het referendum. Maar dit gaat om de vraag om als je een volksvertegenwoordiger hebt gekozen... Eh, de Tweede Kamerfractie, of je daar als partijkader, of partijleden nog overheen moet. En ik vind dat je als, als volksvertegenwoordigers... Eh, dan heb je de verantwoordelijkheid gekregen van de kiezers... En dan is het wat vreemd om, om de leden alsnog de kiezers te laten corrigeren. Ja. Nou uh, gaat het uh, vandaag niet alleen hierover. Het gaat ook over, uh, ja, eigenlijk gewoon over de JOVD. Of iedereen wat moet kunnen zeggen tijdens, uh, tijdens de bijeenkomst. Wat vindt u? Ja, natuurlijk. Ik ben zelf oud-voorzitter van de JOVD. Uh, bijna 40 jaar geleden ben ik versloten, was ik uh, twee jaar lang voorzitter van de, de JOVD. tijd vliegt. Uit, uiteraard moet de JOVD het, het woord kunnen voeren. De JOVD is een beetje het geweten van de VVD. Ze houden de VVD altijd een, een spiegel voor. En wat is er nou gebeurd? De VVD heeft een paar nachten slecht geslapen. En als je dan in die spiegel kijkt, dan, dan zie je er niet zo goed uit. En dan moet je niet degene die, die spiegel de spiegel voorhoudt, de JOVD dus... Uh, op z'n donder geven. Nee, uh, dan moet je gewoon een paar nachten goed gaan slapen. Dus met andere woorden uh, de JOVD moet zeker vandaag volledig het woord kunnen voeren. Dat past in een hele oude traditie. En als ze kritisch zijn, uh, dat was ik in mijn tijd ook uh, toen was Hans Wiegel fractievoorzitter en toen veegde ik ook Hans Wiegel de mantel uit. Nou, uh, Wiegel heeft daar denk ik geen nacht minder van geslapen. Dus dat moet gewoon kunnen gebeuren. Dus uh, wat mij betreft leven de JOVD. Ja. Nou ja, de, zelfs de premier die vindt uh, dat de JVD uh, spreektijd moet uh, krijgen. Dat zijn die vorige week in meer. Wat mij betreft, ja. vraagt die uur voor mij spreektijd. Deal? Ik weet het niet. Gaan we regelen. Ik heb als JVD-voorzitter altijd op VVD-congressen gesproken. En, en er is niks zo leuk als daar gewoon je eigen partij even flink kritisch uh, toespreken. Nou, dat zei u net ook al, hè? Wiegel de Mantel uitgeveegd. Maar nou, het partijbestuur is een voor gaan liggen. Wat is er met het partijbestuur aan de hand? Ja, ik, weet, ik denk dat eerlijk gezegd, ik, ik heb gisteravond begrepen... Uh, dat uh, de JVD alsnog alle ruimte krijgt om het woord te voeren... Uh, dus uh, dat ze de, de nodige tijd krijgen. Uh, dus ik, denk, ik geloof dat het incident wel achter de rug is. Maar het is natuurlijk niet slim geweest. Want ja, de, de, buiten het feit dat het de traditie is die Jvd, Het is natuurlijk prima. Laten mensen vandaag in, in de bos zeggen wat ze willen. Ik sta op het punt over ze naar de bos af te reizen. Laten ze zeggen wat ze willen. En uh, dan is er op het eind van de middag is het zand erover. Dan gaan we aan de slag onder leiding van uh, Zelstra en, en, en Rutte. Ja, maar goed, u, u zegt dat het is niet slim uh, van het partijbestuur. Ik denk zelfs uh, dat... Ze Voorspelde Wilma Borgman een half uurtje geleden ook. Dat ben ik nu alle rotzooi over zich heen krijgt. Ja, dat zou ik ook eh, niet terecht vinden. Want hij is ook niet. Eh, wel, hij heeft er natuurlijk eh, bij gezeten met dit besluit. Maar hij is niet verantwoordelijk voor alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Dus ik voel er ook niets voor om vandaag. Uh, uh, slachtoffers aan te wijzen of schuldigen aan te wijzen. Er mag wel hard worden gesproken. Er, is ook, er was heel veel boosheid binnen de VVD. Die is gelukkig voor een groot deel weggezakt. Ik denk dat uh, en Rutte en Zelstra... Uh, dat die vandaag ook nog eens duidelijk moeten maken... dat het ze echt buitengewoon spijt. Dat het niet meer moet gebeuren. Maar dan moet je ook een keer uh, als partijen een punt erachter kunnen zetten. Want we, we bewijzen niemand er dienst mee... als we dit uh, verhaal achter ons aan blijven slepen. Meneer Nijpels, ik wens u een goed congres. En bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Tot ziens, meneer Versloten. Het moet afgelopen zijn met de kwetsende spreekkoren over kanker. Dat vindt het KWF. Gisteravond is daarom een campagne begonnen in het Betaald Voetbal. Straks een reportage uit het NAC-stadion. Er staan geen files, maar het verkeer moet wel rekening houden met dichte mist in het hele land. Met uitzondering van Zuid-Limburg. En de mist los in de loop van de ochtend. Pas op, met Bert van Sloten. Gaan wij naar de Europese top keihard onderhandelen? Dat zou de Britse premier David Cameron om ervoor te zorgen dat de EU-begroting niet zou worden verhoogd. Groot-Brittannië leek alleen te staan en er werd zelfs gevreesd voor een Brexit, een Brits exit uit de Europese Unie. Maar de onderhandelingen over het EU-budget in Brussel liepen met een sisser af voor de Britse premier. Meanwhile, Brussel continues to exist. De Europese Unie lijkt in een andere realiteit te bestaan, zegt premier David Cameron na de vastgelopen onderhandelingen in Brussel. De begrotingsonderhandelingen zullen volgend jaar worden hervat. En de Britse premier maakt zijn ideeën hierover alvast wereldkundig. Zo kunnen de administratieve kosten van Europa worden verlaagd, vindt hij. EU's Enkele weken geleden stemde het Britse Lagerhuis tegen de bevriezing van het EU-budget. David Cameron werd door zijn eigen achterban naar Brussel gestuurd met de opdracht de EU-begroting in te krimpen. En dat terwijl de meeste Europese landen het bedrag juist willen verhogen. In de aanloop naar de onderhandelingen gaf David Cameron zijn vastberadenheid te kennen. Hij zou een veto uitspreken als het begrotingsvoorstel hem niet zinde. Would you use a British veto to prevent if, if necessary, yes. De spanningen rondom de onderhandelingen liepen hoog op. Cameron zou zich hard opstellen. Als een van de weinigen zou hij het EU-budget willen verkleinen en de Britse EU-korting willen behouden. Het zou 26 landen tegen één worden zo leek het er zouden harde woorden vallen en misschien zou het erop uitdraaien dat de Groot-Brittannië de Europese Unie zou verlaten toen David Cameron de auto uitstapte om de onderhandelingen binnen te gaan zette hij het Britse standpunt nog een keer kracht bij it isn't a time for tinkering it isn't a time for moving money from one part of the budget to another you know we need unaffordable spending cut er is geen tijd voor gepruts we moeten bezuinigen zei David Cameron voor hij aanschoof aan de vergadertafel maar voor de premier zijn sterk leiderschap kon laten gelden, liepen de onderhandelingen al vast. De Europese leiders besloten na enkele uren een overeenkomst uit te stellen. En helemaal geïsoleerd in hun standpunt bleek Groot-Brittannië ook al niet. Um, I think it's been very hard that, as well as myself arguing for significant reductions and being on the side of, of taxpayers, uh, the Swedes and the Dutch have made very strong representations too. Tot grote opluchting van de Britse premier... zijn Nederland en Zweden het met de gematigde EU-begroting eens. De gevreesde botsingen tussen leiders bleven dus uit. En ze gingen, voor Europese begrippen, weer gemoedelijk uit elkaar... om de onderhandelingen begin volgend jaar voort te zetten. Volgens de Britse premier is een overeenstemming nog steeds mogelijk. But we still a deal is doable. En daarom kan David Cameron weer opgelucht ademhalen. En dat zei onze correspondent Anna Sane. Sta op tegen kanker, dat was gisteravond de boodschap in het voetbalstadion van NAC Breda. Met deze actie hoopt KWF Kankerbestrijding dat het voor eens en voor altijd afgelopen is... met de kwetsende spreekkoren over kanker. Dames en heren, vandaag nemen we in het Radverlegstadion de aftrap van de campagne... Sta op tegen kanker. Het stadion van NAC Breda is zo goed als uitverkocht. En op het programma staat een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Voordat de wedstrijd begint, komen twee oudspelers van deze twee teams het veld op. Op de minste tip ziet u van ADO Den Haag. Lex Schoenmaker en met de microfoon Rob Penders. Wij staan op tegen kanker. Wij staan op tegen kanker omdat het een vreselijke ziekte is. Iedereen hier in het stadion kent wel iemand die kanker heeft of kanker heeft gehad. Dus sta op, sta op tegen kanker en steun het KWF kankerbestrijding. Lex. Ook namens Adel steunen bij deze actie en hopen dat iedereen daar vanavond tegen is. En laten we het met z'n allen uitbanen, het woord kanker. Dankjewel. Nou, dat opstaan lukte vrij aardig en sommige supporters vonden het ook een heel mooi moment. Uh, emotioneel best wel. Ja. ja, ik vind het wel goed dat die mensen daar uh, voorop komen. En uh, ja, het is mooi om te zien dat het heel stadion dan ook gelijk gaat staan. Tegen kanker is altijd goed. Is het nodig? Ja, denk ik denk het wel. Het ja. is wel ik, ik... ik met de spreekhoren uh, die, uh, die je vaak hoort. Het is een woord dat makkelijk gebruikt wordt. Ja. Hoe zit dat bij jou als ik vragen mag? Ja, bij mij, ja het vloekt er wel eens uit, maar ja, eigenlijk moet je dat niet doen. Volgens het KWF is deze actie hard nodig. Nou, ik denk dat op sommige plekken denk ik dat het meer nodig is dan bij andere teams. Er is nu dus dit weekend aandacht voor in de voetbalstadions. Denk je dat dat voldoende is? Ja, ik weet dat is een lastige vraag natuurlijk. We proberen hiermee zoveel mogelijk aandacht te vragen en we hopen daar, uh, de, daarmee te stoppen uh, dat het woord kanker wordt gebruikt in de spreekoren en uh, we hopen dat het een bijdrage levert. Dat is gewoon een kwestie van afwachten. Ja, het is een kwestie van, van, van, van afwachten en uh, we, we zouden zeker opnieuw in actie willen komen om opnieuw uh, deze spreekoren, uh, ja, dit opnieuw aan de kaart te stellen. Nog even terug naar de supporters dan. Denken zij ook echt dat dit helpt? Ik hoop het. Dat is voorzichtig hè? Ik hoop dat het helpt. Ja. Helpt dat inderdaad als, als twee mannen hier gaan staan en zeggen van, doe het niet meer? Dan is het een uh, goede, uh, iets goed om over na te denken natuurlijk. Kijk even naar, even naar de persoon achter jou. Wat voel jij ervan? Ja goed, netjes. Moet Denk je dat, dat het helpt? Ik weet het niet. Voor sommige mensen wel, maar er zijn er ook een heleboel. Die hebben daar, laat ik het zeggen, het schijt aan. Dus dan is het leuk bedacht, een aardig initiatief, maar ja, verder schiet het niet echt op? Nee. Mensen hebben vaak al het een en het ander gedronken en dan doen ze toch uh, ja, rare dingen. En daar valt dit onder? Ja. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt dit weekend ook stilgestaan bij het onderwerp. reportage was van Martijn van der Zanden. Het Tahrirplein in Egypte is opnieuw het middelpunt van woede. Sinds president Morsi donderdag een groot deel van de macht naar zich toetrok... hebben de demonstranten zich weer verzameld op het beroemde plein. Het leidde gisteren tot ongeregeldheden. De demonstraties tegen wat ook wel de koe van de Egyptische president Morsi wordt genoemd... verliepen aanvankelijk nog vreedzaam op het Tahrirplein in de hoofdstad Cairo. Weg met het regime. Weg met het regime.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 Morsi is een faro, skandeerden de betogers. Waartegen traagas werd ingezet, waarbij enkele gewonden vielen. Verslag van ons buitenland redacteert Joan Veldkamp... over de onrust gisteravond is dus in het centrum van Cairo. Op het station Hollandspoor in Den Haag is een man neergeschoten door de politie. Wim Hoonhout is van de politie Haaglanden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is er gebeurd? Ja, we kregen vanmorgen op de klok van half zeven een, een melding dat er uh, op het station onder spoor perron 4 uh, event zou zijn waarbij uh, een man ook een vuurwapen zou, uh, zou hebben. En daar is direct op uh, geacteerd uh, meerdere politieeenheden ter plaatse. Het eindelijk geleid tot de confrontatie waarbij uh, een van de agenten geschoten heeft uh, op uh, de verdachte. Ja, en weet u waarom de politie uh, heeft geschoten? Nee, de agent is uiteraard uh, naar het politiebureau overgebracht en wordt daar uh, zijn opgevangen. Ook vanuit uh, het menselijk oogpunt. Uh, slachtversvoerd aan het ziekenhuis. Het standaard is dat je nu het onderzoek overneemt, omdat wij als politieorganisatie daarbij uh, betrokken zijn. En heeft alleen de politie geschoten of heeft de verdachte ook geschoten? En voor zover het nu laat aanzien, heeft alleen de politieambtenaar geschoten. Maar ook nogmaals, je kunt je voorstellen dat ook uit onderzoek naar voren moet komen. Ja. Hoe is het uh, met de man die is neergeschoten? Hij nou, is direct uh, ter plaatse in eerste instantie behandeld en daarna wordt naar het ziekenhuis. En uh, nou ja daar hebben wij nu ook geen informatie over hoe het nu met hem gaat. En hij had inderdaad een vuurwapen, heeft u dat kunnen vaststellen? Nee, ik je er ook voorstellen dat uh, in eerste aanleg uh, alles zich opricht op hulpverlening, uh, zeg maar, het letsel en uh, het vloer? En dat allerlei al die aanvragen nu uh, op tafel liggen en die gaan we nu uh, uitzoeken. Ja, en de melding die binnenkwam, was dat een melding dat die mensen bedreigden met uh, dat vuurwapen? Of wat, wat voor melding was dat? Ja, de melding was dat een man uh, zich op het uh, perron 4 uh, bevond... en dat daar uh, sprake was van een incident tussen een uh, uh, uh, passagier of medewerker... of in ieder geval een getuige op het uh, perron. Dat heeft geleid tot, uh, tot uh, het opschalen door de politie en uiteindelijk het, uh, het schieten. En dan was er ook nog een ander incident vandaag in Den Haag. Een steekpartij op de Grote Markt. Heeft dat met dat schietincident te maken of zijn dat twee los uh, incidenten? Nee, er zijn twee los of zelfstaande uh, incidenten uh, ja, in zo'n nacht... Dit is dat gebeurt, altijd wel wat. En dit is dan de We spreken hier trouwens over Holland Spoor. Dat is, want dat hoorden we in de verkeersinformatie eerder vanochtend ook, afgesloten voor het uh, treinverkeer nog steeds. Wat ik begreep is dat de middenperrons 2 en 4 zijn afgesloten. En dat de NS nu bezig is om met de omleidingen de buitenperons open te stellen. Maar dat is vooral een, een verantwoordelijkheid van openbaar vervoer. Ja, goed. Nee, maar dan weten we eventjes van hoe, het er, hoe het ervoor staat. Meneer Hoonhout, ik dank u wel voor de informatie. Wim Hoonhout was dat van de politie Haaglanden. Het is twee minuten voor half negen. De hoogste tijd om over te gaan naar Peter en Mieke naar de Tros Nieuws Die hebben het over Morsi. Farao Morsi noemen ze het onderwerp. Ze hebben ook een groot boek voor lange mensen. Jongeren van de vakbonden plegen een koep gaan ze het ook over hebben. En voetbaltalenten hebben mentale begeleiding nodig. Dat zijn een paar van de onderwerpen die ze gaan behandelen. Veel plezier daarbij. En veel plezier überhaupt hier op deze zender Radio 1. Dag.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 In Den Haag heeft de politie vanochtend een man neergeschoten... op een perron van station Hollandspoor. De man raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Na de schietpartij werd het treinverkeer stilgelegd. De politie ging naar het station na een melding... dat er iemand rondliep met een vuurwapen. In Cairo hebben honderden tegenstanders van president Morsi... de nacht doorgebracht op het Tahrirplein. Gisteren demonstreerden duizenden mensen in de Egyptische hoofdstad. Ze willen dat Morsi de macht die hij donderdag naar zich toetrok, afstaat... Morsi regelde toen dat zijn besluiten niet meer kunnen worden voorgelegd aan de rechter. En op het partijcongres van de VVD in Den Bosch... krijgt de JOVD vandaag ruim de tijd om het woord te voeren. Dat heeft oud-VVD-leider Nijpels gezegd in het NOS Radio 1 journaal. Volgens Nijpels is de kwestie gisteravond geregeld... en kan de jongere organisatie zeggen wat ze wil. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Wat voor rol speelde Mabel van Oranje daarbij? Mijn naam is Thomas Ros. Lees het in mijn nieuwe boek Onze Vrouw in Tripoli. Nu in de boekhandel. Nachttrein naar Lissabon. Voor 5,95. Alleen bij de Libris Boekhandel. Ik zoek iets sensationeels. Zoals nooit meer slapen. Maar dan actueel. Nou, een of? De mailroman Gaande Weg van Boukenjacht. Zo sensationeel actueel dat je de media moet volgen om te weten hoe het afloopt. Nu. Nee.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 Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Maakt u zich ook zorgen om het gebruik van de smartphone in het leven van uw kind? Nou, dat is terecht. Steeds meer kinderen blijven zitten bijvoorbeeld. Om negen uur aandacht hiervoor met Justine Pardon. Verder komen die problemen van de woningcorporaties uitgebreid aan de orde. En op Facebook laten Arabische vrouwen zich steeds meer horen. En het laatste onderwerp dat uur is een architect die gevangenissen bouwt. Om tien uur een boek voor en over lange mensen. Arie Storm met de boekrubriek. We gaan Italiaanse plaatjes draaien met Fik van der Rijd. En, dat zal u deugd doen, eindelijk is er de Nederlandse vertaling van Galileo's Dialoog. Dat beroemde boek waardoor hij eh, zo in de problemen kwam. Zometeen gaan we het nog hebben over hele jonge voetballertjes, maar eerst uh, over... Uh ja, de vakbond. Precies, want de jongere bonden van FNV en CNV zijn het zat. Zat van de onderlinge ruzies, zat van alle verdeeldheid binnen die vakbeweging en zat van alle oudjes die het voor het zeggen hebben. En ervoor zorgen dat jongeren bijna niks te zeggen hebben binnen die vakbonden. Met als resultaat dat FNV en CNV in alle discussies die er op Tony Spelen geen factor van belang meer zijn en hun tijd dus verdoen. Een beetje met navelstaren. Aan tafel zitten Dennis Wiersma van FNV Jong en Eimert Melwijk van CNV Jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, Dennis, jullie zijn zonder overleg met de top hier naartoe gekomen. Ook gisteravond bij Nieuwsuur hebben jullie dit verhaal verteld. Uh, ben je dan eigenlijk bang dat de top zegt... ja jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar dat uh, ga je niet naar buiten brengen? Nou, zonder overleg. We praten veel met elkaar binnen de FVV. Dat is vaak ook het probleem, want er moet echt wat gaan gebeuren. Uh, dus uh, ik heb mensen uh, wel geïnformeerd over het initiatief natuurlijk. Dus, uh, dus zonder overleg is wat. Maar zo van even. we gaan, En niet van vinden nou, jullie het goed? We zijn, we zijn het zat en we moeten vooruit. Uh, vernieuwing moet ingeslagen worden. Daarvoor heb je dus ook nieuwe oplossingen nodig, maar ook nieuwe mensen erbij. Uh, en dat duurt gewoon uh, ons te lang. Dus, dus wij komen met het initiatief nieuwe ja. top.nl om ook nieuwe mensen binnen te halen. Gaan we het zo over hebben. En wat is de, de, de, de kern van de kritiek eigenlijk? Nou, de kern is dat we achter de feiten aanlopen. We hebben een heel botkabinet Rutte 1 gehad. Daar hadden we alle tijd om met alternatieven te komen. Er is nu een nieuw kabinet en weer zeggen we, nou we gaan nog even praten. En dat is ontzettend jammer, want de rechten van werknemers in Nederland worden gewoon afgebroken. Voor jongeren hebben we echt weinig perspectief. We hebben grote jeugdwerkloosheid. De problemen zijn enorm. Ja, en wij zijn er toch een beetje zat van op een gegeven moment. Dat er te lang te dan... praten is. Of of er uiteindelijk niks uitkomt. Niet zoiets als een akkoord van Wassenaar, wat vandaag 30 jaar geleden afgesloten is. Maar jullie vinden dus eigenlijk dat die mensen die er nu bij de FNV en de CNV zitten, dat gewoon heel slecht doen? Nou, we vinden dat het te lang duurt inderdaad. Als je ja, kijkt die... naar de resultaten, ja. dan denk ik... van, ja, er zou, het is belangrijk om durf te tonen dat daar jonge mensen bij komen... die zeggen van nou, wij hebben nieuwe ideeën. En we hebben ook de durf om eens een keer naar een, nieuw, ja, een nieuwe arbeidsmarkt te gaan... En niet alleen heel bang zijn om, alles, om iets in te leveren... of om het oude op te geven. En dat is wel de kern. Als je me vraagt wat de kern van het probleem is... is dat we, we zijn erg bang en we durven niet meer te winnen... terwijl er zoveel te winnen is. Ja, maar wat zou er dan opgegeven moeten worden... Nou, en, laten we beginnen met wat er te winnen valt. Nee, je, ik wil eerst weten wat er dan opgegeven zou moeten worden. En waar die oude garde dan nou, tegen, ja, zo tegen zou zijn. Kunnen we ja. maar kijken. Nee, oh. nou, ja, ik, ik denk <lacht> dat, we, dat we kunnen kijken nou, dat wij niet moeten vasthouden. Alleen maar bijvoorbeeld, wij hebben eerder al aangegeven. Nou, ontslagvergoeding. Dat is heel mooi je, dat je je baan bouwt. En dat je daar een vergoeding voor krijgt als je ontslagen wordt. Tegelijkertijd heb je daar, zit je daar niet op te wachten. Je zit te wachten op nieuw werk. He, dat is het probleem. Als je nu als oudere ontslagen wordt, heb je geen kans meer op nieuw werk. Daar moeten we dus aan gaan werken. 45plussers, die zijn oud. Die komen nooit aan. Wat moet er dan precies opgegeven worden? Nou, We hebben het over die ontslagvergoedingen gehad. Dat zou je bijvoorbeeld een, een deal kunnen maken... net zoals toen in Wassenaar gebeurd is... dat je gaat uitruilen. Toen was het arbeidstijd... Uh, ...verkorting, maar ook dat we minder gingen verdienen. Nou, dat lijkt me nu is dat niet per se noodzakelijk, maar je zou wel kunnen kijken... ...kun je niet van een ontslagvergoeding naar een ontwikkelvergoeding? Dat je zegt van wij gaan onszelf ontwikkelen. Een van de belangrijkste dingen van het akkoord van Wassenaar was... ...dat er een overeenkomst kwam tussen werkgevers en werknemers... ...waardoor de regering in ieder geval zijn handen van die onderhandelingen aftrok. En nu zie je op de natuurlijk dat de regering op alle fronten bepaalt hoe het op de arbeidsmarkt toe gaat. Is dat eigenlijk de kern? Ja, dat, dat is de kern. Kijk, vroeger was het ook altijd zo... dat de polder die bepaalt wat daar gebeurt. Die, die zet ook die agenda. Met het akkoord van Wassenaar was het ook de polder... die zei, we moeten komen tot een herverdeling... van werkgelegenheid. Wat wij nu zeggen is... eigenlijk, je hebt zo'n akkoord opnieuw nodig... en je moet komen ook tot zo'nzelfde herverdeling... maar meer op, op basis van zekerheden. Tussen de mensen die heel veel hebben, de haves... en de mensen die eigenlijk steeds meer... mensen die heel weinig hebben, de have-nots. Dat zijn die mensen die flexcontracten die eigenlijk van de ene op de andere dag uh, eruit kunnen liggen... zich ook niet kunnen ontwikkelen tijdens, uh, tijdens hun uh, werk. En op die manier er eigenlijk voor zorgen... dat je een, een, een, met name bij jonge mensen een, een generatie creëert... die uh, nou, toch een beetje wegwerppersoneel is. Maar, maar het, uh, het is zo logisch als wat, wat jullie zeggen. Dat zeg je, neem ik aan, ook in je eigen bonden. En wat gebeurt er dan mee? Kennelijk niks of heel weinig, want anders zit je hier niet. Nou, kijk, er gebeurt natuurlijk wel uh, ook veel mee. Hè. Er zijn gesprekken. Hè. We hebben Ton Hertz vorige week gehoord, die is in gesprek. Uh, komende week is hij dat ook weer met, met Asje en ook met Wientjes. We hebben twee uh, uitgestoken handen. je zegt, uh, ook in het regeerakkoord, uh, wij willen afspraken maken. Wientjes zei gisteren over de WW en het ontslagrecht valt wat ons betreft ook, ook te praten. Uh, dat zijn uitgestoken handen. Dat geeft dus aan, kom aan tafel en dan kan je dingen met elkaar gaan regelen. Dat moet nu ook gebeurde en niet pas over een half jaar. Maar je zou toch zeggen dat uh, ze heel blij zijn... met uh, deze druistige jonge mannen die... Uh... Ja, dat, wat? Mooi, dat denk ik ook. We, we gaan eens even vragen aan de, aan de lijn hebben, we Ton Heerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Wist u van het initiatief van de twee heren? Nee. Uh, rond een uur of negen gisteravond ben ik geïnformeerd. Uh, en dat is op zich ook prima. Nee, ja. En ik vind het een goed initiatief. Uh, de ja. jongere organisaties die roeren zich... die zijn in beweging. Dat zijn we ook als hele FvV. Ja, herkent u iets in wat ze zeggen? Want de basis is natuurlijk een beetje. Ja, wij voelen ons eigenlijk uh, niet echt vertegenwoordigd in de discussies die op toomelijk komen. En het is natuurlijk ook een soort, zeg ik maar tussen aanhalingstekens, jeugdige uh, boosheid. Van dat die vakbeweging zo onderling aan het ruzie is. En dus niet aan die serieuze discussies toekomt. Herkent u zich daarin? Ja, dat is een, uh, wat, wat de jonge organisaties aansnijden, dat is iets wat wel, wat wel degelijk speelt. En op dit moment zijn we in ieder geval binnen de FNV, maar dat speelt volgens mij ook binnen het CNV, ook be bezig met een behoorlijke vernieuwing. Bij de FNV is een, een nieuw ledenparlement in wording, uh, maar dat is allemaal structuur. En uh, langs de lijn van de inhoud zullen we ons binnenkort ook moeten melden. En het mag duidelijk zijn dat het thema arbeidsmarktbeleid... Uh, en, de, en, de, en de arbeidsmarkt in brede zin, dat die hoog op de agenda staat van de dingen die we in, Haag, in Den Haag moeten gaan doen. En de komende week dan starten ook de verkenningen uh, om in gesprek te komen met het kabinet en de werkgevers. Maar we moeten wel proberen om zoveel mogelijk bonden daarin mee te nemen. Maar wat ik vooral um, uh, herken en ook erken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 Nog even terug naar jullie. Uh, ik kan me voorstellen dat heel veel jongeren zich ook helemaal niet meer willen organiseren. Hè? Misschien is er bij de nou ja, daar, kijk, daar hebben we dat wel een Dat is misschien nog wel het uh, grootste probleem. Want uh, Paul Snabel heeft dat uh, vorige week ook gezegd. Uh, het grootste probleem van jongeren is misschien wel dat ze zich niet organiseren. Uh, er zijn wel genoeg problemen. Uh, je, je ziet ook, uh, electoraal zijn jongeren ook niet de meest handige groep. Driekwart van de kiezers is boven de 35. Dus je hebt als, als jongeren ook behoorlijk goede organisatiekracht nodig... om een goed tegenwicht te bieden. En je ziet dat dat eigenlijk te weinig gebeurt. En wij willen ook met dit initiatief hoe komt dat dan die, die jongeren daar, verhogen. hoe komt het dat die jongeren Mag gezien hebben in zo'n vakbond. Nou, wat je ziet is dat de vormen ook vaak niet meer aansluiten bij deze tijd. Een van de dingen die wij ook gaan doen is een film maken met Eddie Stal. Dat heeft hij ook toegezegd. Wij willen dus ook juist niet maar alleen maar in de grijze zaaltjes zitten. Het Dampige zaaltjes. Nee, we willen één. We willen ook invloed hebben als jongeren. Dat je niet zegt van ja, je mag een keer aansluiten en over dertig jaar mag je je mond opentrekken. Nee, je, je moet als jongeren ook direct invloed kunnen hebben. En we gaan die nieuwe vormen plaatsvinden. En zoals we net horen van een Ton Heers bijvoorbeeld, die zegt die ruimte is er dus ook en die gaan wij ook claimen. Dus dan kan ook niet meer teruggetrokken worden. Bij deze staat het zwart op wit, ja. uh, dit gaan wij doen. Uh, goed, Ton Heerts, die, die hangt nog. Die, die, die, die, die, die, die, die zei, ja, fijn, die, prima, goed. Hij ja, was wel iets enthousiaster, hoor. Uh, nee, wa, wa, zou, wa, zouden wa, jullie wa, hem eens even iets willen uh, vragen? Ja, precies. Wat, wat zou de kernvraag zijn als je uh, het aan Heertz.? Want kijk, luister, zo'n initiatief komt niet uh, uit het helemaal niks. Dat is ook uiteindelijk, uh, hoe je het ook went of keert... omdat je niet gehoord wordt. Je kan nu wel voor de radio even doen alsof het allemaal koekenij is. is Dat is onzin. Er is dus kennelijk toch een conflict en een tegenstelling. Wat is de concrete vraag aan Heert? Nou, volgens mij is de concrete vraag heel duidelijk. Hè? Die vernieuwing daarvan zeggen wij, eh, dat moet sneller... En, eh... En wij zetten ook de druk op met ons eigen initiatief. En we willen dat ook terugzien binnen en de het. En de vraag is iets aan Heert. Hij hangt, hij hoort je. Nou ja, dat die vernieuwing sneller moet. Het is niet alleen een vraag, het is gewoon een verzoek. Nou, misschien toch? <laughs> ik heb wel een vraag, anders vanuit cnv jongeren dan richting FNV. Van, uh, wij begrijpen van nou, dit is, is het in een interimperiode, voor, voor een jaar. Ja. Maar wat voor zou er nou een jongere ook moeten komen als u uh, om u op te volgen? Nou ja, we kijken niet zozeer of er nou een jongere of een middelmatige leeftijd iemand komt of een oudere. Het gaat straks om een profiel van iemand die de nieuwe FNV zou moeten kunnen gaan leiden. En dat gaat niet zozeer om jong of oud of man of vrouw. Dat moet iemand moeten competenties hebben. Maar wat, wat ik jullie wel in wil steunen, en in ieder geval FNV Jong weet dat ook. En die hebben ook een plek in de, in de federatieraad. Die hebben al een plek in de sociaal-economische raad. Um, wat dat betreft zijn die, die, die, die plekken zijn wel gegenereerd. Maar het gaat natuurlijk veel meer om hoe kan in, in de brede zin de beweging uit de krant zodat we niet alleen maar vasthouden aan wat we hebben, maar dat we ook bereid zijn om te vernieuwen. Nou, die slag uh, maak ik graag met, met de jongeren, ook in de federatieraad van de FNV. Daar zijn we drukdoende, ja, en we hebben heel veel gedoe achter ons. Maar ik ben nou juist bezig om die vernieuwing vorm te geven. En dat zal niet elke dag even makkelijk gaan. Maar met dit soort initiatieven en dit soort mensen erachter, zoals uh, FNV Jong en CNV Jong, ben ik ervan overtuigd dat we de, de komende periode meters gaan maken. Dennis... Ja, nee, volgens mij is een van de belangrijkste uh, uh, punten. dat je ziet over de hele linie. al die mensen in, in bondsraden, al die parlementen die we hebben binnen bonden. Uh, daarvan is eigenlijk het, het overgrote deel aan de, aan de wat oude kant. Hè? Er is maar 3 à 4 procent onder de 35 jaar. Volgens mij is dat iets waarvan we ook als FNV heel duidelijk zouden moeten zeggen. dat moet echt anders. En op het moment dat dat niet gebeurt. dan gaan we daar eens dus ook echt uh, beleid op voeren. dat we daar uh, mensen. Uh, die, die jongeren zijn gaan krijgen. Jullie willen meer, meer jongeren lid worden van, nou, van de FNV. vakbond. vooral. Ja, dan kom ik toch weer terug bij dat punt dat ze dat gewoon niet willen. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? Nee. Wij, doen, wij doen binnen de ze pensioenen... Ze weten nog niet dat ze het willen. En we dachten bijvoorbeeld afgelopen jaar ook die pensioenen... dat vinden jongeren volstrekt niet interessant. Toen uh -huh. hebben we gezegd van wij gaan daar ook plekken op eisen. Wat we daar hebben binnen no time... We hadden we boven de 100 mensen die zeggen wij willen dat gaan doen. Nou, dat is dan 100, dat is een begin... Uh, en wat we de, deze actie doen, we hebben nu al veel meer steun, steunbetuigingen. In één avond hebben we al honderden reacties hierop. Zowel degelijk mensen die dit willen. En gelukkig maar, want in deze tijd is het extra belangrijk om je als jongeren te organiseren. Anders gaan ze er gewoon met onze rechten vandoor. Ook in de politiek, juist en, de politiek. En, en wat zeggen die zijn mensen zin? die zich dan aanmelden bij zijn jullie zin? op dit ogenblik? Nou, wie ze zijn, dat zijn de politiek. En wat zeggen die jongeren die zich aanmelden? De politiek, nou, wat zij ja. willen is dat, dat zij een stem kunnen krijgen. Uh, ze zeggen ook van nou, ik wil wel kandidaat zijn. Wij gaan je opleiden. En daarmee is er, is er een hele nieuw elan in de vakbeweging. Kijk, en wat we ook doen is onze eigen macht mobiliseren. Hè? Want eh, jongeren hebben vaak het gevoel... ja, maar goed, als ik dan uh, me aanmeld, wat heb, ik, heb ik dan nog grip op? Heb ik iets in te brengen? Kijk, wat wij zeggen, kom bij ons melden. Dan krijg je ook een stem via onze organisaties. En dan ga je ook echt invloed hebben in die organisatie. En volgens mij is dat ook uh, wat jongeren ook gaat aanspreken. En dat wordt dus een beetje gedekt in ieder geval door de interim, voorzitter Heert. Dank oh ja. Ik, ik denk dat we jongeren moeten aanmoedigen. En wat dat betreft, dat zei ik al. Steun, ik steun het initiatief dus zo dat er ook wel veel jongeren binnenkomen. Met name bijvoorbeeld bij onze politiebond en onderwijsbond. Jongeren die gaan werken, die worden vraag, vrij snel lid bij die bond. Omdat dat ook heel herkenbaar is. Maar FNV Jong en ook de CNV Jongeren... Die kunnen wat mij betreft rekenen op support voor dit soort acties. En uiteindelijk mogen ze zich ook best laten horen. En ik ben er trots op dat dit soort jongerenorganisaties gewoon in nieuwsuur zitten. En nu bij u live in de uitzending om het doel meer invloed voor jongeren om dat te willen bereiken. Nou, kaakhelder. hartelijk dank meneer Heerts. Nou jongens, jullie hebben nog werkmaandag, dat is ook wel heel wat hè. <laughs> en we hebben een nieuwe top straks. top.nl nog ja, even. Ja, waar moeten mensen zich melden als ze een beetje informatie willen hebben? Ja, je, je kan naar www.nieuwetop.nl... Daar kan je je zo aanmelden als kandidaat. Hè, ook voor die film die we gaan maken. Maar ook om echt uiteindelijk topbestuurder te worden binnen de vakbeweging. En je kan daar ook je steun uitspreken. En belangrijker, je kan ook echt actielid worden. Dus mee gaan doen, zodat je een stem krijgt om ook echt invloed te hebben. Dat is vooral heel belangrijk. Oké, okay, hartelijk dank voor de uitleg. Hartelijk dank voor de komst. U hoorde, behalve uh, de FNV-baas uh, Ton Heerts... Uh, Emmert van Melwijk, voorzitter CMV jonge en Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong. Hartelijk dank. Dag. Het was maar een voetnoot deze week in het enorme nieuwsaanbod. De transfer van Rishidli Bazour van PSV naar Ajax. Wie, zult u zeggen? De voetballer Bazour is een supertalent van net 16 jaar. Ja, dat moet je ook maar, maar, maar weten. Die strijd om dat jeugdtalent wordt steeds heftiger. Alle clubs willen talentvolle spelers zo vroeg mogelijk vastleggen. En daarbij worden regels van goed fatsoen met voeten getreden. Dat ziet ook Mieke Tine wouters Zij is sportpsycholoog en loopbaanbegeleider voor hockey- en voetbaltalentjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tot ieders verrassing in Eindhoven verkoos Bazour... na het doorlopen van de jeugdopleiding toch voor Ajax. Nou ja, dat was nieuws, hè, Ken was, was, was het nieuws omdat hij naar Ajax ging of omdat hij zo jong was? Nou, ik denk met name omdat hij van PSV naar Ajax ging. Okay. He, want maar dat to doen, twee, toch wel meer mensen, uh, clubs. doen toch wel meer mensen van club veranderen? Ja, in combinatie met zijn le met leeftijd. Zijn leeftijd. Ja. Ja. Wat, want wat voor, voor uh, geschiedenis heeft hij? Kent u die? Nou, ik ben niet tot in detail bekend met zijn ja, ja. voorgeschiedenis. Ik heb, ook, ik heb het ook uh, he, uit de media ja. en ik volg wel sinds jaar en dag uh, dit onderwerp uh, in het voetbal. Um, maar hij is uh, ook in de tijd door uh, PSV. Weggehaald of he, keurig gezegd, bij amateur, gescout. Bij een amateurvereniging. Bij een amateurvereniging in Utrecht Elinkwijk. Hoe uh, oud was hij toen dan? Dat, dat weet ik niet. Oh, okay. Dat weet ik niet. Maar was hij was in ieder geval. Hij heeft volgens mij hij heeft een jaar of zes bij PSV gespeeld. Uh, ja. Houd ik er goed hoor. Uh, dus het was een jaar of tien. Nu is het wel zo dat PSV uh, een samenwerkingsverband had met ELinkwijk. Dus uh, het is niet zo dat hij daar echt weggeroofd is. Maar dat is dan wel uh, in, in uh, een overleg uh, gegaan. Dus, um, dus PSV haalt zelf ook, uh, hè, zoals overigens alle uh, clubs, topclubs uh, en ook de lagen daaronder uh, doen. Maar dat is ook logisch natuurlijk. Dat is ook logisch. Hoe kom je anders aan je dat, dat, dat, dat gebeurt overal, dat gebeurt in elke sport. Dat gebeurt ook in het hockey uh, steeds meer ook. En natuurlijk met name in het voetbal, waar het uh, ook nog eens een keer om heel veel geld gaat. Maar is het nou dan dat over dit soort hele jonge jongens. Uh, Topclubs elkaar uh, aftroeven eigenlijk? Ja, nou ja, daar, daar, it, ja dat, dat wordt dan nu gezegd. En dat schijnt ook een gentleman's agreement te zijn. Nou, ja, Zolang ik in de sport uh, uh, verkeer... weet ik dat elk gentleman's agreement... Wat houdt dat, dat in dan, dat gentleman's nou, dat, uh, In di dit geval uh, zou er een gentleman's agreement zijn... dat de topclubs niet bij elkaar talenten uh, oh, weghalen. Maar dat doen maar ze dus wel? Dat doen ze dus wel. En uh, wat ik erover lees is dat uh, ze weten ook... Eigenlijk niks van dat Gentleman's Agreement. Dat blijkt ook niet te bestaan. Maar... Nou, ik begreep dat deze jongen ook naar Engeland had gekund. Want kennelijk uh, is het een enorme uh, belofte. Maar goed, uh, u zei net... Ik hou me daar al, uh, al lang mee bezig. Met die handel in, in jeugdige voetbaltalenten. Uh, hoe, hoe zou u die, die, die wereld willen betitelen? <lacht> ja, nou dat is... Uh... Ja, dat is een heel aparte wereld. Jungle is misschien het beste woord. Jungle. Uh, of jungle. Nou, weet je, er zijn regels. Maar die zijn ten, ten eerste in, in allerlei landen weer anders. Dus in Nederland is de regel dat je uh, vanaf je zestiende uh, zo'n jongen een contract mag uh, aanbieden. Dus uh, dat gebeurt dan ook uh, op de dag uh, hè, van de verjaardag. Of, uh, ja, hij is, uh, in of oktober is die zestien Ja, zo, uh, zo, op, op die manier. Maar in andere landen uh, is dat weer niet zo. Dus daar mag het al eerder dus daar worden ouders hè, en, en, en, en talenten gepaaid... met weekendjes Londen, Istanbul, uh, Portugal... Onder... Is daar heel veel op tegen? Is daar heel veel op tegen? Nou, daar is uh, in zoverre iets op tegen dat... Uh, met name mijn grootste bezwaar is dat de jeugdopleidingen in, in het buitenland niet zo goed zijn. Dus uh, als je in Engeland komt, dan speel je lang niet op zo'n goed niveau als dat je in Nederland uh, speelt. Dan speel je al vanaf jong, op, op jonge leeftijd hè, tegen de beste uh, uit jouw leeftijdscategorie. En dat is in heel veel andere landen is dat niet het geval. Dus voor je de ontwikkeling van je voetbalcarrière, hoe is het dan, is het dan heel anders? Nou, daar, daar zijn niet zulke sterke competities. Daar, of daar is helemaal geen competitie. Dan word je in een onder 19 elftal gestopt... waar je af en toe maar zo'n goede uh, wedstrijd speelt. Daar zijn, uh, min, zijn minder Structureel uh, gestructureerde jeugdopleidingen... met minder aandacht voor school, et cetera. Dus, dus voor je voetbalcarrière... Is het, uh, is, het, is het gewoon beter om in Nederland te blijven. Afgezien nog eens een keer van de druk, de aanpassingsproblemen... He, die je als jong kind nou ja, krijgt, om ouder... naar, naar het buitenland te gaan. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk ook nog ouders, iemand van 16. Die is gewoon nog niet volwassen, dus wat, wat betekent dat voor ouders? Moeten die dan meegaan verhuizen? Hoe ja, dat, dat, dat gebeurt. Er worden banen gezocht uh, of voor, voor die ouders. ouders. Of, of een moeder gaat mee. Een, een gezin Vooral dan... voor Braziliaanse jongetjes en zo speelt dat, hè? Ja, maar Toch? ook voor Nederlandse... Ja? Uh, Nederlandse ouders verhuizen ouder... mee? Uh, ouders verhuizen mee, of de helft van het gezin uh, verhuist mee. Dus ja, je kan je voorstellen wat voor impact dat op een gezin heeft. En wat voor... Ja, ook druk en, en aanpassingsproblemen dat voor, voor een, een kind uh, heeft. Dus uh, ja, er zijn ook best wel voorbeelden, weinig overigens, van, van, van jongens die het wel redden. Hè, zoals bijvoorbeeld Tim Krul, uh, hè, van bij Newcastle, Newcastle United, die daar al op vroegere leeftijd is heen gegaan. Maar dat zijn er maar heel weinig. Ja, want die kinderen dus, moeten misschien ook nog, nog een gewone school, hè, als je 16 bent, of niet? Zijn er nog leerplicht eigenlijk? Nee, hè? ik weet het niet precies. Hoe ja, dat, dat weet ik ook niet precies. Wat, oh, ja. Eh. Ja, tot vijf. vijftien, maar, maar, maar dat doet er niet toe. Maar goed, er zijn, er zijn massa's verplichten zich daar toch toe... ook om een soort van onderwijs aan te bieden. Of in ieder geval te zorgen dat ze dat kunnen. Ja, ik weet niet of onderwijs op afstand kan natuurlijk ook. Maar er zijn in ieder geval massas voorbeelden... van jonge voetbaltalenten die op jonge leeftijd naar het buitenland zijn gegaan... En die op hangende pootjes zijn teruggekeerd... en die nu bij amateurverenigingen in Nederland uh, spelen. En dat loopt dus ook vaak gewoon niet goed af. Da daar zit het gevaar, dat zijn. Het, lo het loopt zijn. heel ja. vaak uh, niet goed af. En, uh, dus op dat moment mogen we blij zijn... Hè, dat, dat deze jongen uh, niet voor, uh, voor Engeland heeft uh, gekozen... maar dat hij naar Ajax gaat. Wat natuurlijk oh. een hè, gerenommeerde jeugdopleiding uh, is. Krijgt u dan als sportpsycholoog uh, dit soort mensen binnen... nadat de carrière dus ergens gewoon vast is gelopen? En daar heb ik nog niet mee te maken gehad. Maar dat, <laughs> dat, zou, wel, dat zou wel een doelgroep ja. uh, zijn. Maar goed, u bent ook loopbaanbegeleider, toch? Van ja, ook ja. hockey en voetbaltalentjes. Wat ja. kunt u dan voor ze doen? Nou, ze adviseren over uh, met name wat voor vragen ze moeten stellen... als ze op bezoek gaan bij zo'n club. Want de ouders hebben vaak geen idee. Die komen in een hele nieuwe wereld ja. en uh, die, die hebben gewoon geen idee. ziet er een stuk luxer uit nou, dan thuis. Ja, dat, dat nog eens een keer erbij. Dus, hè, ze, ze krijgen, ze worden allemaal, ze krijgen goede salarissen en mooie huizen, et cetera. Maar um, dus ik, ik, ik, ik uh, help ze met name bij het stellen van vragen. Van, en wat uh, zijn die vragen? Nou, uh, dat hangt een beetje af van hoe oud die kinderen zijn. Dus uh, als ze jong zijn, van, uh, wat is de cultuur uh, van, van de club? Uh, hoe gaan ze om met school? Uh, hoe gaan ze om met herstudiebegeleiding, uh, nazorg? Maar uh, dan vertellen die clubs toch het verhaal ja. dat het uh, sociaal wenselijk is? Ja, dat klopt. Dus, maar goed, dan, dan probeer je ze toch gewoon kritische vragen te laten stellen. En natuurlijk zijn uh, ja, de, beste, de beste aanbeveling is, zijn de resultaten uit het verleden. Oh, uh, dat ja. er te veel mislukt zijn. Nou ja, van hoe, hè, er zijn een aantal gerenommeerde opleidingen in Nederland. Dus, hè, dat is natuurlijk van oudsher, van oudsher Ajax en de laatste jaren ook Feyenoord. Euh, hè, euh, dus euh, waarin al dat soort dingen goed geregeld euh, zijn. Um, dus, dus, ja, dus daar kijk je dan met name naar, van hoe, hoe, is dat, uh, hoe zijn kinderen daar de afgelopen jaren begeleid? Wie zijn dat doorgebroken in de eerste elftallen? Maar ook, ja, nogmaals, het, het stellen van vragen. Wat is het plan? Kan er een ontwikkelingsplan gemaakt worden? Uh, nou, dat soort, uh, is dat soort de, vragen. Is vragen in de hockeywereld hetzelfde? Of? <laughs> nou, in de hockeywereld is, ook, uh, is het ook steeds jonger. Uh, ik ben zelf al zes jaar als bestuurder verantwoordelijk voor een jeugdopleiding. En ik heb ook in die zes jaar de hockeywereld zien veranderen. Steeds jonger wisselen kinderen van club... Um, en steeds meer is er concurrentie tussen de grote clubs om die talenten in de buurt uh, zo, zo snel mogelijk bij je te krijgen. Dus, uh, maar goed, daar speelt het hele financiële aspect natuurlijk uh, niet. Uh, niet of nauwelijks, zeg maar niet. Dus uh, dat, ja, dat is wel weer een andere dimensie. Maar in de basis spelen daar wel dezelfde, uh, dezelfde dingen. Is het een ontwikkeling die uh, onvermijdelijk is... en nou alleen maar goed begeleid moet worden? Of is het een ontwikkeling die eigenlijk heel erg afgeraden moet worden? Het is een ontwikkeling die onvermijdelijk is... Um, en um, die goed begeleid moet worden. En een ontwikkeling dat waarom kinderen, waar, waarbij kinderen op, op jonge leeftijd naar het buitenland gaan... die zou mijns inziens afgeraden moeten worden. Dus misschien na 18 die leeftijd. Zou... Goed... Um... Hartelijk dank. Mieke Tine Mignot-Wouters was dit sportpsycholoog... en loopbaanbegeleider voor hockey- en voetbaltalentjes. Want alle clubs willen talentvolle spelers zo vroeg mogelijk vastleggen. En die strijd op jeugdtalent in het voetbal... en is ook in het hockey, wordt steeds fanatieker. Hartelijk dank. Zometeen dan gaan we verder met de nieuwe faro in Egypte. De problemen van de kinderen, omdat ze de hele dag aan de smartphone zitten. En nog zowat.